Van 9 uur. Dit is Jeroen Jepke met het NOS Journal. Het verplaatsen van de nieuwe spoorbrug over de A1 bij Muidenberg is vannacht voor ons plan verlopen. Volgens Rijkswaterstaat was dit het meest optimale scenario. Ook de verwachte beschadigingen aan het wegdek vielen mee. Door de mega-operatie is de A1 tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg nog wel dicht. Naar verwachting worden de eerste rijstroken vanaf 10 uur weer vrijgegeven en is de hele weg om 12 uur weer open.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 In Aleppo was de afgelopen weken de strijd tussen het regeringsleger en rebellen weer flink opgelaaid. Het geweld lijkt nu minder. Sadiq Khan is de nieuwe burgemeester van Londen. Iets na middernacht Britse tijd waren alle stemmen geteld. De eerste islamitische burgemeester van een Europese hoofdstad kreeg bijna 57 procent van de stemmen. Hij kreeg ruim 300.000 stemmen, 300 stemmen meer dan zijn tegenschrever Goldsmith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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu toebak leeft. Alles is iedere, iedere, iedere, iedere keer weer hetzelfde. Bij ZFM. Oh, dat je met de vrouw staat te praten... en dat die vrouw dan tegen jou zegt... shut up and dance with me? Nee toch, want vrouwen praten meestal heel veel. En zal een man dan zeggen... shut up and dance with me? Dat ook niet. Dus komt helemaal niet. Het kan helemaal niet. Ik heb er helemaal geen beeld. Maar goed, een leuk plaatje alweer van verleden jaren of al. Of een jaar ervoor, geloof ik. Het heet uh, Walk the Moon en Shut Up and Dance with Me... als opening van twee gededen zit radioprogramma... En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Het is uh, 7 mei 2016. Voordat je zit in een bejaardenhuis en denk je: wat de fuck doe ik hier? Nou ja, zo snel gaat de tijd. En om daar even bij stil te staan, hebben we in een kleine greep de ja, is gepakt. Wat gebeurde ja, er allemaal op deze In 1946 data? wordt Tokyo Telecommunication and Engineering uh, opgezet. En uh, dat is tegenwoordig bekend als Sony. Oké, okay, Sony is bij elkaar raapstof van allerlei bedrijven, geloof ik. Ja, ik was al op zoek naar het eerste product van Sony. Nou, het enige het eerste product wat ik aangeschaft heb, was ooit zo'n gele Walkman. Ja, die heb ik ook nog liggen. Ja. Ja. En die, kon je dan, die was padwaterdicht. waterdicht. Je kon hem niet echt helemaal de, de, de, de zee ingooien. Maar je kon er wel mee in de regen rijden. Dus dit wil ook zo. Of zo. Of een ja. broekriem. Toen dus kreeg je op een, een gegeven moment een, een, een dismant. Ja, ja en, en dat was altijd heel irritant. Want dan was je aan het hardlopen of zo. Ja, tot, dan En Toen sloeg je, je over. Ja, zeg zo armoedig. Ja, zeg, en dan stond er zo'n dingetje op van. Uh, hoe heet het? Uh, shock. Overslag. Oh, shock. Shock. Shockproof. shockproof. Ja. Nou, dat werkte niet. Echt niet? Echt niet shockproof, nee. Nou goed, in uh, 1862 uh, was er een stadsbrand in Enschede. Echt heftig gewoon. Het had al wekenlang niet geregend. Er stond een straffe oostenwind. En in de stad hingen overal versiersollen, versiersollen. Van het erebogen van, van het bezoek van uh, Willem III. Uh, de Die was toen op bezoek geweest. Dat is een paar dagen eerder gebeurd. En het uh, vuur verspreidde zich bliksemsnel. En het blussen was onbegonnen zaak. Uiteindelijk waren er 650 gezinnen dakloos... En Enschede telde destijds maar uh, 4000 inwoners. En als je dan ook die, de illustraties hier van die tijd, er zijn ook foto's van, maar ook heel veel illustraties, dan is het gewoon echt een rampengebied. Echt bizar, gewoon hoeveel mensen dakloos zijn geworden. En uiteindelijk uh, is het hele gebied uh, ja, veranderd. Uiteindelijk hebben ze Krot-Nordwijden ge ge geplaatst om mensen een beetje onderdak te bieden. Nou, het is echt een tijdje ellendig geweest. En Enschede, 1862 dus. Wat gebeurde er nog meer? Ja, in uh, 1998 toont Apple. Uh, was de eerste iMac. En ik weet nog wel, dat, dat, dat was zo'n zo zo bak. Zo'n zo zo computerscherm met zo allemaal felle kleurtjes en leuk. Ja. Er werd heel veel door grafische bedrijven gebruikt. En ik weet nog wel, een maat van me... Die vader was grafisch ontwerper. En die had zo'n ding. En dat was super te cool. En toen kwamen we tot de conclusie dat je daar gewoon geen... Spelletjes op kon spelen. Dat was heel jammer. Ja, dat is echt. Een speciale aansluiting had hij ook weg achterwege gelaten. Want uh, uh, uh, Steve Jobs had zoiets van: hij moet ze min mogelijk aansluiten. Het moet een, uh, iets op zichzelf zijn. Individueel iets. Ja, want ja. het toetsenbord had alles. Had alle, had alle mogelijkheden. Ja, goed. Ja. Op, op Rondmarkt kom je regelmatig op de eerste versie. De blauwe versie kom je, kom je tegen. Ja. En die vond ik een paar jaar geleden nog hip. Ik denk, oh, die wil ik wel in huis hebben. Maar ja, goed. Jezus man, dan moet je gewoon echt extra kamer erbij hebben. Zo'n hele toeten eraan vast. Ik vind het nog steeds wel een mooi, zeker voor die tijd, een mooie computer. Ja, het is echt de tijd vooruit. dat is zeker waar. Ludwig van Beethoven deigeert in uh, 1824 voor het eerst zijn negende symfonie. Hoewel hij toen doof was, uh, moet het toch plusminus zo hebben geklonken. Je bent er bijna aan toe. Ik word binnenkort 51. dus nou, ik denk dat ik maar eens binnenkort wat beter over ga kopen. Ik moet toch een beetje met mijn tijd meegaan, anders ben ik straks nog zo'n uh, hippe vogel... die toch steeds van popmuziek houdt. Dat kan het ook allemaal niet. Goed, uh, wat nog meer gebeurt is de AFTH uh, van der Heijden krijgt zijn Libres uh, Literatuurprijs... Uh, voor zijn boek uh, dat over zijn zoon ging, die, die toen ooit in Amsterdam is aangereden. Die overleed, dat is een heel dramatisch verhaal. En daar heeft hij toen een heel aangrijpend boek over geschreven. Daar heeft hij dus een prijs voor geworden. Wat gebeurde er nog meer? Ik zie ja, dat jij... de schietpartij op de Dam. Ja. Uh, ja, Op 7 mei nog, uh, ja, op 1945 waren er... Uh, moet ik even kijken of ik het goed zeg hoor. Maar wat ik begreep was er uh, nog een schietpartij door de Duitsers... tijdens de feestvieringen van de bevrijding. Ja. Er zijn ook uh -huh. wat filmpjes van en foto's gezien op uh, internet. Het is vrij heftig. Zien ze, zien ze met allen zit Ze achter een lantaarnpaaltje. Nou, helpt het. Maar je probeert het gewoon. Je wil gewoon overleven. En, en het laatste verhaal is natuurlijk dat Gerard Reven, de jonge Gerard Reven, voor het eerst op pad was voor de parool. om een verslag uh, te doen van deze bevrijding. Die was daarbij en die is toen in een boekwinkel ingestapt. En daar heeft hij een boek uit de schappen van aangepakt met wat andere mensen. Daar hebben ze zeg maar wat ingeschreven. En dat boek is nu boven water. En dat wordt binnenkort daar een museum gebracht. Ik weet niet of het een Utrechts museum was. Ik weet niet waar. Maar goed, dat wordt ondergebracht in een museum. Verder, uh, dingen die er dus speelden. Uh, uh, uh, kijk hoor, uh, Anton, Anton Mossert van de NSB. Die wordt gefuseerd op de heide. Hey, uh, op de Waldorfse vlakte wordt hij, ge, uh, geëxecuteerd, doodgeschoten. Hij deed nog wel even zijn corbeertje uit. Zonder dat er zo'n gat in komt. Dat kan je beter niet doen, dus deed je hem even uit. En Mussert was ooit. Hij wilde ooit het leger in, maar is afgekeurd. En uiteindelijk is hij dus de NSB begonnen in 19. Uh, 31 geloof ik al. En, uh, in het begin was het niet zo ontzettend tegen Joden. Later is dat wel uh, veranderd. En toen heeft hij aansluiting gevonden ook bij de, de Duitser. Hij had voor de geest dat hij eigenlijk een groot Nederland en een groot België wilde maken. In het Duitse Rijk. Daar had hij eigenlijk ideeën voor. Maar ja, hij moest het ook wel een beetje schipperen. Uiteindelijk heeft hij zich helemaal naar uh, Hitler ge gevormd. En het maf is, hij is een tijdje heel erg ziek geweest. Want toen werd hij verpleegd door de zus van zijn moeder, zijn tante. Daar raakte hij op verliefd. En toen wilde ze trouwen. Maar die moeder zag dat helemaal niet zitten. Hé, wat hè? Je gaat met mijn zus trouwen? Doe even, doe maal zeg. Toen heeft hij zelfs nog een brief gestuurd naar de koningin. Als goedkeuring. En dat is goedgekeurd. En dat uiteindelijk is hij dus met zijn uh, tante getrouwd. En dat, dat is uh, lang goed gegaan. En Uiteindelijk is hij ook doodgegaan. En uh, heeft hij ook weer andere vrouwen gehad. Hij heeft in ieder geval genoeg aandacht gekregen voor vrouwen Dat sowieso. En het leuke is nog met alles. Uh, op school was hij het slechtst in Duits. Ik, dat moet ik nog even melden. Dat is nog wel weer apart. Goed, laatste. Ja, laatste. De Endeavour. Nee, de Endeavor. Endeavor. Ja, altijd moeilijk woord. Altijd moeilijk woord. Toevallig. <laughs> Die uh, heeft uh, vandaag uh, in 1992 zijn eerste vlucht. Dat is namelijk een uh, ruimteveer, een space shuttle. Ja, ja? Uh, ja in uh, uh, 2011 uh, maakte hij zijn laatste vlucht de ruimte in. En uh, ja, dat was natuurlijk... Tegenwoordig gebruiken ze niet meer, omdat er een aantal ongelukken mee zijn gebeurd. Yeah. Maar uh, ja, die, het, het voordeel van die dingen was dat ze de lucht in gingen en weer konden landen. Nou ja, als een soort van baksteen neer konden storten. Ja, maar, nee, nee, nee, nee. Het zag er wel heel, heel, heel professioneel nee, uit. Nee, maar ja. het schijnt echt dat het... Dat, het, dat, het, dat zeggen astronauten zelf. Yeah. Het landen van een space shuttle voelt echt alsof je een baksteen probeert subtiel aan de grond te leggen. Echt waar? Zo ja. heftig. Nou, ik ben wel benieuwd hoe die uh, lancering dan nou precies ging. We hebben een go-for-engine start. 3, 2... 1. Booster ignition and lift-off of the Maiden Voyage of endeavor on a satellite rescue mission. Altijd leuk om dat naar het luisteren die geluiden. Communicatie over de weer. Houston, now controlling roll maneuver complete. Endevers in a heads down position on course for a 28.35 degree orbit. Endevers engines throttling down now as the orbiter passes through the area of maximum. Altijd leuk. Ik had een beetje kippenvel als ik dat soort hoor. Dat dat, dat yeah. ja dat, gewoon het ja de ruimte ingaan en hoop te doen over de ruimte. Het grappige is dat dat Endeavour vernoemd is naar een schip van James Cook die net ook in 1768 naar de grote Oceaan afreisde... om daar de planeet Venus voor de zon langs te zien gaan. En dat moest, op een bepaalde plek moest je dan gaan staan daar. En hij kreeg daar ook nog een envelop mee. hoorde ik gisteren trouwens in de wereldrijd door. En daar stond nog een andere opdracht in. En daar moest hij onder andere ook nog, geloof ik, nieuw, Tasman, Tasmanie in kaart brengen. En hij heeft ook al een groot gedeelte van Australië in, in kaart gebracht. En het grappige is, dat, dat schip is gevonden nu ergens. Eh, Bijna haven is gevonden. En ook nu is de afgelopen week ook die Venus is weer voor de grote zon langs gegaan. Dus het valt allemaal bij elkaar. En dat is wel heel bijzonder. Deze week. Uh, no, nog iets anders wat hij toe wil voegen? Ik vind hem helemaal mooi zo. Oké, okay, nou dan gaan we even, even top naar de verjaardag. Eens kijken wie er straks allemaal jarig is. Zover een stukje geschiedenis wat we even voor u presenteren. Tijd voor muziek! Het beentje uit Nederland. De afterparties. Bedroom 4. We volgen op internet hoe is met deze band, de after -party is net als bandje, at the bedroom floor en daar lag hij dood Dat had te veel pindakaas, met spek en te hele grote stokbord dan binnen gewerkt, ja Elvis natuurlijk ja, daar werd Elvis gevonden, op de bedroom floor, daar was hij toen overleden overdosis denk ik nou, zou ik zeggen goed, het is dus, uh, tijd voor de verjaardag wie is de verjaardag? We doen een kleine greep eruit. kan je vertellen dat Carrie Cooper vandaag jarig zou zijn geweest. Maar helaas is hij natuurlijk al lang al overleden. Hij is geboren in 1901 en overleed in 1961. 60 jaar oud, niet echt, niet echt heel erg oud geworden. Hij is een acteur natuurlijk. En uh, nou, speciaal dan even voor Jolande, die er vandaag niet is. Even een scène uit Carrie Coopers film Headhunter. Even romantiek de bovenste plank. Ik expected dat je hier komen. Ik wist niet je naam. Je me mij to to Mooi, hè, dat wit te horen. Zo romantisch, die geluiden. Vroeger keek ik nog wel eens Turner Classic Movies. Kijk ik nog wel eens. Maar het is momenteel van de kabel verdwenen. Ik weet, bestaat het wel, Turner Classic Movies? Dan kan je dit soort dingen altijd kijken. Ik. Uh, niet dat ik weet. Nee, maar. het is helemaal voor jouw tijd. Zie je, je gaat helemaal uit op dit soort dingen. Goed, je gaat die ook jarig zijn. Ja, uh, uh, hoe heet die nou? Ja. Uh, Ander, Alexander. Alexander Ludwig. Ja? Uh, is Kla onder andere bekend van. Uh, klassieke stukken uh, uh, of niet? Nee. Van The nee, nee. Van, uh, Hunger Games heeft hij in gespeeld. Oh, en. Hey. Uh, uh, ja, nog wel wat meer films. Uh, Vikings speelt hij onder andere in. Hij is uh, vandaag uh, 23 geworden. Wauw. Kijk, jonge broek is gewoon nog heel ja. even voor zich, gewoon 23. Ik ben gewoon een beetje wakker te worden en hij heeft een hele carrière achter de rug. Vandaag is hij, uh, zou hij ook jarig zijn geweest, de man die voor dit uh, verantwoordelijk is. Ja. Even wachten hoor, even wapperen, even wapperen, even wapperen, even wapperen. Ik heb het over Edwin Land, zijn Nederlander, die heeft namelijk de Polaroid camera uh, bedacht. En daar heeft hij er niet heel veel geld aan verdiend, het is eigenlijk een beetje een flop geworden. Ik snap ook niet waarom, maar hij heeft het financieel niet goed aangepakt. En uiteindelijk heeft hij de meest, beide de meeste patenten op zijn naam gekregen. Hij is dus echt uitvinder geworden. Hij heeft meer dingen uitgevonden. En uh, naast, uh, wie was het ook weer die meeste patenten op zijn naam? Wat was ook een hele bekende uh, uitvinder... Ja goed, hij is in ieder geval de, de, de twee na, uh, uh, uitvinder die de meeste patent op zijn naam heeft. Dus Edwin Land. Hij is 82 worden overleden in 1991. Wie is er nog meerjarig? Ja, toch zijn ze wel nog steeds populair. Wel, ja. Het is weer retro en zo. Het is gewoon wel gaaf om gewoon even ter plekke gewoon een foto te, tevoorschijn te toveren. Je hebt alleen geen negatief. Dat is wel weer jammer. Dus moet je toch weer even een selfie maken. Met die, met die, of even een foto maken van die foto. Goed, wie is er nog meerjarig? Ja, uh, Sebastian Wolf. Die uh, is uh, uh, onder andere bekend van Flike Maastricht uh, en uh, Benny Stout. Dus, eh. Uh, nou. stout. Precies. Eva Peron zou vandaag jarig zijn geweest. Is met 33 jaar oud geworden. Overleden in 1952. Eva Peron. Oh ja, dat is toch die van die. Uh, van, van dit, hè. Het won't be easy. Ik over het dramatisch leven van Eva Peron. It's Ze stond haar. Um, een man, heel erg bij, die politieke carrière. En dan denk je van, ja, allemaal leuke dramatische muziek. Maar hoe klonk ook weer die toespraak die ze altijd gaf? Want die was echt wel opzwepend. Luister even. Als je zegt dat een dictator was, zou je het ook geloven. Maar echt zoveel overtuiging als je dat filmpje ook even kijkt. Ook even kijken wat ze ziet, er zijn vertaling bij. Dan denk je, wauw, mooie woorden. Eva bron helaas niet meer onder ons. Ja, en ook overleden op deze dag is uh, Nicolas Wurst. Hij uh, is onder andere uh, um, heeft hij meegespeeld in Star Trek, The X-Files, uh, The Naked Gun, uh, Knight Rider, en ja, waar ik hem toch voornamelijk van ken is uh, uh, de spellen van Commons and Gangruns, Red Alert, ja. die heb ik als kind echt helemaal kapot gespeeld. Ik, het was echt, ik vond het geweldig. Ja. En uh, heel, heel tactische spellen. Ja, daar, ja, dus daar ken ik hem heel erg van. Maar ook van de Naked Gun. Was ook een. Uh... Naked Gun, dus daar niet echt. <laughs> je denkt van: ik heb je een Naked Gun gespeeld? Nou, oh, dat is toch die, uh, die hele slappe film. Ja, maar het was wel leuk. En ze waren wel echt superleuk. Ze waren wel echt leuk, gewoon. <laughs> echt heel erg leuk. Vandaag is hij 77 geworden. Ruud Lubbers was vroeger tegen de vluchtelingen. We moeten goed opletten wie we binnenhalen. We kunnen zomaar niet naar binnen halen. En momenteel heeft hij zich eigenlijk wat meer verdiept in het uh, dossier vluchtelingen. Nu is hij helemaal voor. Althans, uh, ook gedoseerd. Maar is hij er veel. Veel meer, ja, die zit warmhartig risico geworden gewoon. Vluchtelingen, dus Ruud Lubbers. Verder ook vandaag-jarig Peter Balkenende. zijn er wel? Jan-Peter Balkenende, 60. En degene die ook vandaag-jarig is, hij wordt 48, DJ Jean. Dit is een bekende plaats. Lance, die heeft van ons DJ niet gedraaid. En iemand die natuurlijk, die moet er gewoon ook even bij ook. Ja, ja, rustig maar. Ja, rustig. Tracy Lord is vandaag ook jarig. Pornoactrice, wordt vandaag 48. Ken ik niet. Ja, nooit van gehoord. Ik zie, ja, ik zie dat je, ja. Nee, twijfel. En verder, Eagle eyed Cherry. Vandaag wordt hij 47. Die had ooit een, plaat met, ooit een hit met deze plaat. En altijd niet van de vreemde van zijn uh, vader. Maakt ook heel goede muziek. En samen met ook zijn zus... Igor. of uh, don't, uh, nee, uh, Nena Cherry, precies. Ja, en als laatste nog uh, vandaag jarig, Matt Helders. Uh, als je hem ziet, denk je echt, nou nah, die gast is 12. Hij heeft echt een ongelofelijke babyface. Ja, echt wel. Maar uh, hij is uit uh, 86, dus uh, het is de drummer van de Arctic Monkeys. Aha. En daar hebben we volgens mij een plaatje van. Nou, ik zit net denk ik niet echt de Arctic Monkeys, maar wel van The Lesher of Puppets. Oh. Dat is ook weer een siteproject van de Arctic Monkeys. Dat hangt ook allemaal samen aan elkaar ook gewoon. Goed, tot bij de verjaardag. Aviation nu. ...klinkt het The Last Shadow Puppets, de nieuwe single heet Aviation. Soms vind ik het even een beetje te veel violen. En in deze plaat heb ik het wel een beetje, denk Ik ik van nou, mag ook wel weer wat meer pit. Maar goed, dan moet ik het ook gewoon de Arctic Monkeys pakken. daar zit je natuurlijk wel Zit er genoeg gitaar in. Matt van Helders is vandaag jarig. Ik zit even te kijken, <laughs> heeft hij een godsdum wel iets met The Last Shadow Puppets te maken? Helemaal niet! Nee! Alex Sterner, Miles Kane en James Ford, dat zijn de leden van uh, The Last Shadow Puppets... En ouder Monkeys, daar zit dus Matt van Helderse in. En die is vandaag jarig, hij is vandaag 30 jaar oud geworden. Wat een leeftijd, nee, dames en heren. Ik kan me nog goed herinneren dat ik 30 jaar oud was. Toch? Ik echt, wat ben ik oud? En nou ben ik bijna 60. En dan denk ik, ja, nu ben ik pas echt oud. Deze zon ik ben nog geen 60. Echt niet. Echt niet. Ontken ik gewoon. Goed, het is zorg hier in Zandvoort. Kom nog deze kant op. We zullen straks even laten uh, horen wat er allemaal speelt in Zandvoort. Straks de Zandvoortse berichten natuurlijk. Hier zijn nog even andere maffe berichten die ons uh, bereiken. Mark, is er altijd goed in? Wat heeft je nou weer iets van Starbucks? Ja, Starbucks is aangeklaagd in Amerika voor 5 miljoen dollar. Dat oh, is uh, 4,4 miljoen euro. Ja? Uh, um, omdat uh, ja, de vrouw beschuldigt het koffiemerk, uh, of de koffieleverancier... dat ze te veel ijs doen in de koude dranken. Je kan zeg maar ijskoffie, dat is dus ja? Koffie met ijs en bla bla. En ze zegt, ja, je betaalt meer voor die ijskoffies. Ja? En er zit minder koffie in. Want ah. er zit heel veel ijs in. Maar ja, Starbucks reageert erop van: ja, maar dat ijs, dat is zeg maar de essentie van de drank. Ja, dat is ijs. Dat ja. ja, is ongeveer net zoiets als dat je, zeg maar, een, ja, een, een, een, een limonadefabrikant zeg maar, gaat aanklagen omdat er suiker in zit. Ja. Ik bedoel, als je de suiker eruit haalt, ben je gewoon de smaak kwijt. Nou ja, het gewoon raar ook Maar ja, op zich. Lekker kopje koffie erbij Nou, hè? Maar wat wil je nog toevoegen? Je nou, op zich, toevoegen? Als je er 5 miljoen dollar mee kan verdienen ja, Zou ik dat ook doen En uh, Starbucks heeft vast nog wel ergens van, uh, een laadje, uh, In een laadje nog wat geld liggen, want die hoeven minder belasting betalen hè? Zo ligt Maak misbruik van, de, van Nederland Want Nederland heeft natuurlijk een belastingparadijs hier Dat, is toch ja, ja, dat, dat, dat merken we allemaal toch? Uh, ja, daar hebben we allemaal last van. We kunnen allemaal van genieten. Dat bedoel ik eigenlijk. Goed, straks de Zandvoortse berichten. Eerst, dames en heren, een moppie muziek. Uh, uit de rechter CD-speler komt. Nu... My guns and ammunition. Julie talk, guns and ammunition. Do very different things. If you're looking for tradition, I'm castling my king. Julie talks, het is grappig, een hele boze man. En een vrouw die echt zo klinkt. Oh, dat is echt ideaal ook, hè? En het grappige is, dat je, die, je denkt dat die man hele nare dingen zegt. Want de plaat heet natuurlijk Guns and Ammunition. Dat je denkt, nou, het gaat over wapens, weet je. Het gaat alleen maar dat hij zegt... Als jij weggaat, kan ik niet slapen. Als jij weggaat, kan ik niet slapen. En dat zegt hij dan op een hele boze manier. Dat je er echt ja. een beetje bang voor wordt. Dat je denkt, nou maar, blijf ik maar. Je denkt ook, het is echt zo'n zware rocker... die veel te veel gerookt heeft. Nou, dat heeft hij misschien wel, maar... Huh? Het is echt een pet jong gassie. Ja, dat is grappig. Met, is het ook is de videoclipjes erbij, die zijn echt heel. We zijn Anders en anders. Zeg daar Ara. Deze band heet dus Julie Talk. Dit was Guns and Ammunition. Het is tijd voor de Zandvoorts berichten. Ja? ja. Hier. Op Zandvoort. Op Zandvoort hebben. Ja, goede jingel gehad. Ja, Zandvoort heeft opnieuw de blauwe vlag gekregen. En voor de mensen die niet weten wat de blauwe vlag is, de blauwe vlag. ...wordt uitgegeven voor uh, watersportgebieden... Uh, ...die zich uh, goed inzetten voor het milieu en dergelijke. Dus... Uh, uh, wa, zorg, bijvoorbeeld, havens krijgen ze ook als ze, um, watergoed, uh, afvoeren, uh, uh, allemaal? milieubewust zijn. Milieubewust ja. zijn. Ja. En, uh, ja, het Zandwoordse heeft het dus ook gekregen. En dat is een op zich, het is een, een goed dingetje. Het en niet voor een, de eerste keer, geloof ik. Hè. Al, nee. al meerdere keren hebben ze gekregen. Dus dat is uh, een goed voorbeeld. Alhoewel Annie het niet het... afweten, afgelopen. Uh, reddingsbotendag, maar toch. Het, het, is een, het is een Europees dingetje, dus ja. wordt in 30 landen wordt het gebruikt. Dus uh, het is wel. Voor het toerisme is het weer een goed, uh, goed dingetje. Ah, ziek idee, dat willen, we horen, dat willen we horen. Goed, dinsdag 2, uh, nee, uh, 10 mei organiseert Bedrijvigheid Zandvoort. de tweede bijeenkomst voor zelfstandige ondernemers. Uh, in en rondom Zandvoort. Locatie voor de bijeenkomst is in uh, is het strandpaviljoen Plazant. Uh, bedrijvigheid Zandvoort mag in het strandpavioen gebruik maken van uh, aparte ruimte. Het programma ziet er als volgt uit. Half acht, ontvangst, acht uur, start, introductie, bedrijvigheid Zandvoort. En om tien over acht uh, wordt er een workshop, uh, een online platform... Uh, door Kenneth Nieuwboer gegeven. En er zijn meerdere dingen de, die daar... Uh, ja, het netwerk is het, hè. Kijken wat, je, wat de mogelijkheden zijn. Ook... Uh, ga daarheen. Het is dus uh, aanstaan de dinsdag in Plazant, het uh, strandpavioen... Ja, om je bedrijf even een push te geven. Ja, en tegenstanders van de windmolens van, uh, voor de kust... zitten al tien dagen lang, uh, 24 uur per dag in hun estafette... op een paal uh, bij uh, Noordwijk. Ja. En uh, de actievoerders uh, van Stichting uh, Vrije Horizon... zitten ieder zes uur per dag uh, op het gevaarte... Uh, dat vorig jaar bij de Zandvoortse strandpaviljoen Talassa uh, uh, en Ahoy uh, stond. Ook uh, vijf Zandvoorters uh, trotseerden in Noordwijk. De kou, de regen en soms uh, de harde wind en de hagel. Ja, het is mooi. Nou ja. We zouden nog een aantal Zandvoorters meedoen, maar die werden ziek. Ja. Onder andere Irma de Jong van Middelkoop en Peter Bluis. Albert uh, Korper en Robert Kater. En Ron de Jong zouden meedoen. De een werd ziek, de ander moest voor een ziek kind zorgen. En nou goed, uh, ja, het waren meerdere dingen, dus jammer. Vond, ik vond het wel vervelend, want zeg maar, ik ging naar het strand... Noordwijk. Ja? Ja? En dan denk je, nou, lekker van het uitzicht kunnen genieten, er staat zo'n paal. Ja. Ja, maar goed, dan moet je op dat moment je nadenken, ja, die windmolens, ik ben ook tegen. Uh, nee. Nee, mm. oké, okay, jij bent niet tegen. Nou goed, ja, ik, ik heb één vandaag gisteren gekeken, en als ik die man moet geloven, dat leek wel onze man die er echt heel veel verstand van heeft. Die zegt van, nou, die windmolens, allemaal gemakkelucht, dat is allemaal niks. het dus kost heel veel subsidie, maar uiteindelijk gaat het, ja, het kost meer dan het oplevert, zei hij. Hey, hij zegt wel meer naar een soort, weer een soort kerncentrale, uh, iets te gaan... wat dan weer geen kernafval heeft, maar ook wel milieubewust is. Nou, hij noemde iets, maar ik denk van, nou, nee, dan de, moet de, dat dat zijn. De, er zijn kerncentrales die, um, waarvan zeg maar, het afval weer opnieuw energie kan opleveren... door een ander proces. En zo kun je eigenlijk uh, dat proces heel vaak... waardoor je heel weinig kernafval overhoudt. Ja, klopt. Nou, kijk, daar moeten we naartoe. En die windmolens, ah, goed, dat is gewoon voor de lol, hè? Zoiets is het. Goed, uh, verder nog uh, berichten over een speciaal bord voor Nederlandse oorlogsgraven. De Algemene begraafplaats van Zandvoort. Zijn diverse grafmonumenten van Zandvoortse verzethelden uh, aanwezig. Maar dat was niet eerst duidelijk bij de ingang. Nu hebben ze bij de ingang dat wel een bordje neergehangen. En onder andere is daar het verhaal van Chris Visser en Jan Keur. Die kwamen onder andere om het leven... Uh, die kwamen om het leven omdat ze namelijk een vliegtuigbom hadden gevonden. En dat, die, die wilden ze verplaatsen. En waarschijnlijk is die afgegaan. Die zijn daarbij dood gegaan. Verder ook PTT-medewerkers uh, die om het leven zijn gekomen tijdens de uh, uh, oorlog. Uh, zijn dus daar op het begraafplaats te vinden. En worden nu aangekondigd dus in het begin van het begraafplaatspad. Goed, uh, nog iets ja, anders? Ja, nog even de evenementenagenda. Oh ja, uh, niet onbelangrijk. Gisteren en vandaag de hangkoek. 12 Hours Zandvoort. Uh, op circuitpark Zandvoort. Yeah. Uh, je kan weer dansen bij uh, uh, dansschool Donderman in de Krocht. En van, uh, morgenavond. Nee, vanavond. Sorry. En morgenavond is uh, muziek in huis. Zo. Uh, so. yeah. Dat kan ik even niet lezen. Sorry. <laughs> uh, en het Japanse autosportfestival op het Park. En natuurlijk jazz in Zandvoort. Ja. Uh, yeah. In okay. Theater de Krocht. Nou, dus, terug te doen. En ja. volgende week, de Pinkster races. De, de Pinkster, Pinkster. oh dat is alweer Pinkster, gaat ook weer sneller hè. Dat, dat, dat is een dagen, hè, vervelend hè. Dan ja, laat helemaal je, je ritme Ja, zo. ja, ja dat, nou precies, en dan ga je toch weer extra eten en zo, dat moet je jammer niet hebben. Ophouden over het eten, zeg ik maar vrouw. <laughs> Ophouden, daar ben ik helemaal klaar mee. Goed, Tot is over de Zandvoort-Sprichten, straks veel meer En dan is hier altijd ruimte voor de Jolande keuze. Ik dacht, dit vindt ze vast leuk. Jack Carner, gek op het oude vertrouwde geluid. En dat maakt hij ook heel vaak. Find myself. Sunny Ik ben even op zoek naar mezelf. Ik kies even voor mezelf. Dat is echt zo'n jaren negentig kreet. Die kan nu echt niet meer. Hè? Nu moet je eigenlijk uh, roepen. Ja, ik uh, ga even voor mijn uh, moeder zorgen. Ik neem even een week vrij. Ik ga even de maatschappij helpen. Ik ga participeren. Dus dat Find Myself, dat is echt zo gedateerd. En dat klinkt in deze muziek dan toch wel weer leuk. Hè? Dat was natuurlijk de nieuwe single, of althans de laatste single, van Jacko Gardner. Het is een Nederlandse artiest die... Allemaal uh, oude geluiden gebruikt. Zo min mogelijk, uh, geloof ik, synthesizers. We hebben dat helemaal uh, op zijn oude manier. Nou, geinig. Het is uh, kwart verdien in zonnig Zandvoort. Kom deze kant op als je nog niks te doen hebt. En ga, uh, weet ik veel, een strandwandeling doen. Of uh, sluit aan bij het ruimteprogramma wat straks na ons te horen is, deze zender. Dat is uh, namelijk te, te bekijken. Hotel Hoogland. En, uh, nou, ja, laat je informeren wat er ook mee speelt. Goed, wat heb jij... Ja, de uh, uitvinder van de bitcoin, ja. het, het digitale uh, muntje, ja. is uh, um, die was al van de week was hij ontdekt. Uh, heeft zichzelf bekendgemaakt. Ja. Hij is met, met wat bewijs gekomen waardoor hij eigenlijk wel moet zijn. Alleen nu kreeg hij zoveel kritiek en alles over zich heen. Ja. En daar kon hij toch niet zo goed tegen. Dus hij begint een beetje terug te krabbelen. Dus hij zegt: nee, ik werd toch niet bedacht. Dus, dus hij, hij komt niet met meer, uh, meer uh, bewijs. Nee. Uh, ja, en, en, en grappig vind ik, ik heb vorige week ben ik me gaan, een klein beetje gaan verdiepen in de Bitcoin. Ja. Ik heb onder andere zo'n miner, uh, zo'n Bitcoin miner, uh, heb ik, uh, uh, ben ik mee bezig geweest. Ja. Die dingen gebruiken ongelooflijk veel stroom. Ja. Tenminste, in ieder geval de oude uh, Bitcoin miners. Ja. En uh, ze doen er ongeveer een jaar over om een, om een bitcoin uh, daadwerkelijk te genereren. En wat, kost, wat is één bitcoin dan? Uh, even... Op het moment staat de koers op, uh, kun je ze verkopen voor 401 euro en uh, 18,8 cent. Oké. Okay. Dus en kopen voor 405. Ah, ja. ik, ik, ik bedoel, als je één bitcoin denkt... Oh, is dat 2 euro of zo dan? Nee, één bitcoin is nog best wel de moeite waard. Uh, ja. dus ik weet niet wat je stroomrekening is in een jaar. Ik zou net kunnen... Dus je trekt het net gelijk, zeg maar. Nou, ik denk, nee, ik, denk dat, ik denk dat je er wel winst op maakt. Maar ja, okay. toch, dat ding staat de hele tijd te loeien en wordt warm en zo. Maar de moderne, je hebt modernere, dit was een zelfgefabriceerd uh, iets. Ja? En de modernere uh, bitcoin miners die gebruiken en minder stroom en zijn een heel stuk sneller. Uh, hebben veel meer rekenkracht. Het is wel maf. Ik bedoel, dan, dan, dan heb je mining heb je voor de geest. En dan zie je de man dus met de pikhouwel. En dit is dus een man achter een computer. Uh, achter een uh, monitor. Die is dus aan het minen. En dan na een jaar tijd heeft hij één bitcoin. En hoe ontstaat het dan? Dus je nou, moeten een code kraken. Het, het is. Code uh, sterker maken, had ik ook begrepen. Ja, ja. het idee is. Het is een, een scriptje. Net zoals dat je een website maakt, heb je gewoon een, een, een script. Yeah. En uh, dat, dat zijn gewoon allemaal regeltjes, allemaal code. En vervolgens. Ga je dus door hem te minen, ga je die code kraken en verbeteren. En ah, elke keer okay. als je, Elke bitcoin die nieuw wordt gegenereerd, is beter dan de vorige. En ah, zo okay. versterkt ze dus het, de veiligheid van de bitcoin. Dus dan kraak je hem eigenlijk. Dus dan, dan, als je hem nou kraakt, kan je hem dan ook niet beïnvloeden of zoiets? En dat, dat je het uh, naar je nee, toe trekt. Nou, ja, als je de bank kraakt, dan kan je zeg maar uh, ja, geld. Het, uh, ja. ja. We overschrijven ja. of zo, of iets anders geks doen. Nee, maar... Hoe het precies werkt, weet ik eigenlijk ook niet. Ik, ja. heb een, ik heb inmiddels een redelijk netwerk van mensen die het wel begrijpen. Ik ga me er de komende weken goed in verdiepen. Ja, dat is goed. En dan, als ik, als ik echt denk, ja, nu heb ik op alles een antwoord... Dan kom ik bij jullie terug. Dat is hartstikke mooi. Ik doe me een beetje denk aan de stelling van, van Monde, weet je wel, De, de stelling ja. van Pythagoras, dan tot de derde macht, geloof ik. En dat heeft ook al volgens mij 500, 600 jaar geduurd voordat ze die gekraakt hebben. En die is ook veel sterker geworden, die stelling. Alleen, dat is echt een, een, boetwe, een boekwerk aan de formule. Maar goed, dat is ook zoiets vaags. Goed, straks meer! De nieuwe van de Google Dolls. Iris was een hele bekende plaats. Dat hadden film filmpje City of Angels. Dit is over en over... Ik heb het die derde zicht van het geloof zijn. ik ga het er even in verdiepen ook, dit keer. Iron's krijgen ze natuurlijk nooit meer. Dat staat nu in de film City of Angels. Oh, yeah. Maar dit is ook niet onaardig. Uh, over en overnieuw zingen van de Google Dolls. En Ze hebben al alweer een elfde album uit. On the Brick of Chaos. Ja, precies. De wereld in chaos, laten we ook maar een titel nemen. daarvan. Misschien spreekt het aan. Maar goed, we zijn al een aantal jaartjes bezig, dus uh, deze Google Dolls. Goed, nou, als, je, uh... als je het toch over een uh, wereld in chaos ja. hebt. Ja. ja Stel je voor, je hebt een windmolen. Ja. ja. Ben je hartstikke trots op? Wil je ergens plaatsen? Ja. Wil je voor de Antwoordse kust plaatsen? Mag niet. <lacht> nee, Heeft nee. Je heel zand voor ja. dacht je aan. Ja. Nou, Oké. Okay. Denk je nou, dan doen we ergens waar wat we minder wensen wonen, minder problemen, zet er minder rente neer. Nee, mag ook niet. Want, uh, uh, wat blijkt nou? Je, je windmolen verstoort een of ander netwerk van uh, uh, antennes. En ja, dat is heel lastig. D dit is een waar gebeurd verhaal. Er, uh, ze willen windmolens bouwen uh, in, uh, in Drenthe. Yeah. En die verstoren het loofar netwerk uh, En het loofar netwerk is een, uh, het zijn allemaal antennes. Die uh, van Frankrijk tot Zweden zo allemaal heel strategisch zijn geplaatst. Yeah. En die zorgen ervoor... Uh, die, die vangen bepaalde uh, um, dingen op uit het heelal. Waardoor ze onderzoek kunnen doen naar het heelal. Yeah. En ja, die worden verstoord door die windmolens. Dus nu is er een heel onderzoek gaande of die windmolens weer weg moeten. Oké. Okay. Nou ja, goed, ja, dat, dat kan zo. Ik bedoel, je snapt sowieso niet hoe ze altijd sterren gaan bekijken hoor. Met een bepaalde soort antenne. Wij willen altijd via een telescoop kijken, maar soms bekijken ze planeten via een antenne. Dat is best wel apart ja, natuurlijk. Ja, maar ze, ze bekijken het niet echt. Ze, ze... Ze meten bepaalde stralingen en. Ja, en, en, ja dat klinkt toch weer. Maar goed, de afgelopen weken heb ook wel weer te horen dat drie planeten zijn gevonden. waar mogelijk leven op zou kunnen zijn. Die zijn op dezelfde afstand tot hun zon dan wij tot onze zon. En daar zou dus echt mogelijk leven op kunnen zijn. En als je een warpdrive hebt, hoe lang doe je er dan over om daar te komen? Oh, die warpdrive weer. Ja. Ik was even vergeten dat we weer ook weer Nee, het de... was, was me niet duidelijk hoe ver het hier vandaan was. En ik had van, zo, dat zou toch wel grappig zijn... als daar ook leven zit, dat we dan... dan kijken we via een telescoop, kijken we naar die planeet... en dan zien we dus beelden van... nou, weet ik, van duizend jaar geleden... en dan communiceren we met elkaar... maar je ziet dan toch een soort vertraging op de lijn, weet je wel. Hoe gaat het? Ja, en dan wacht je maar, dan wacht je maar... en een duizend jaar later krijg je een antwoord. Ja. Zou het zo... Nou ja, ik zie het laat meteen weer op hol... als ik hoor dat er andere planeten zijn waar mogelijk leven op is. Ik had wel gehoord dat er miljarden sterren zijn... en nog veel meer... Planeten daaromheen die mogelijk op dezelfde afstand staan. En zou het mogelijk zijn om gewoon vrij direct te communiceren tussen planeten die meer dan uh, een lichtjaar van elkaar verspreid zijn? Dan zou je dus sneller dan het licht een signaal moeten sturen. Nou, dat gaat toch automatisch? Dat, dat gaat als zij maar naar ons toekijken. Als ze niet naar ons kijken, dan krijgen we natuurlijk geen uh, communicatie. Nee, dat snap ik. Maar ja? ik bedoel, als je een signaal zou sturen. Stel dat we nou het voor elkaar zouden. Stel nou dat we echt willen communiceren met. met goed, ja. Toebak leeft. Toebak leeft. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Leuk dit, hè? Bon Bicycle Club. Wat? Iet met het... ja, iets met de fiets. Ja, grappig. Wel, vriendelijk zeg. En het heet de Shuffle. Stop er, hoor. Oh, ik, ik ben wel klaar nu. Jij gaat nog even een tijdje door. Oké, okay, ja goed. Ik heb afgelopen week ook wat filmpjes zitten kijken. De hoverboards. Jawel, hij was te zien. Het zag er heel spectaculair uit. Man op een skateboard die dan over de zee heen gaat. over, hij ja, was in de haven, was hij aan het vliegen. En hij heeft het record verbeterd. En wat heeft hij nou voor record verbeterd? Dat hij uh, sneller is dan een andere nee, het, skateboard? Of uh, het wat, het wat vorige je record was dat, uh, kon uh, 275,9 meter door de lucht uh, verplaatsen. Yeah? En deze heeft het uh, naar 2252 meter uh, verplaatst. Dus dat is gewoon... Twee kilometer meer, zeg maar. Oké. Okay. Nou, ik vind wel maff. Het is echt een man die dus heel hoog... Voor mij, hoeveel meter was je boven de grond? Twintig, dertig meter of zoiets? zoiets die, staat hij op een skateboard. Staat waarschijnlijk wel vast. Maar het ziet er heel erg eng uit. Dat je denkt van... Ja, neem even een stoel of zo, joh. Hij staat er helemaal los op. En dan gaat hij gaat vliegen. Het is, gewoon, het is eigenlijk een jetpack... maar dan onder ik, je voeten. Ik zal het filmpje even plaatsen op de ja, Facebookpagina. Ik, ik vind het ziet er wel heel erg grappig uit. Ik was sowieso van tot de verbeelding... Ik weet niet of het echt heel veilig is. Om zo nou te ja, te er doen. gaan wel allemaal uh, uh, jetkies en alles achteraan. Dus, uh... Maar ja, je vraagt je wel af, zeg maar, als hij nou wel zijn evenwicht kwijtraakt... als hij nou omvalt, of je, wat er dan gebeurt. Of je dan nog uh, zou niet gyroscopisch uh, gecorrigeerd ge worden? Dat zou ik nog kunnen. Nou goed, het ziet er heel grappig uit. Het doet erg denken natuurlijk aan Back to the Future. Maar daar komt het natuurlijk, daar is de inspiratie van uh, Back to the Future. Daar uh, pakt natuurlijk, hoe uh, heet je ook alweer, man? Je pakt dan een hoverboard en gaat dan... Uh, nou goed, ja, ik heb die scène nog steeds in mijn hoofd, maar daarna ben ik al nog een beetje kwijt. Goed, de zaterdagmorgen lopen tegen einde van het rijdenprogramma straks naar tien. Goedemorgen, Zandvoort, Lijf van het El Hoogland. De lijnen zijn oké okay bevonden en ze komen straks weer door, dames en heren. Zijn er een aantal dingen die we moeten melden of kunnen, ze, kunnen we er al van tussen? He? Ja, ik, de, ik zie wel een heel, heel belangrijk uh, die seks ja. in de zelfrijdende auto's. Levensgevaar. Ik dacht dat het mogelijk was, maar het is nog niet zover. Dus. Nee. nee. Dus, nou goed, ja. je hebt het stuk nog niet gelezen. Dus... Ik heb het stuk niet gelezen, sorry. Het is wel iets wat ik meteen straks ga lezen als ik thuis kom. En dat wil ik wel eens weten. Maar dat is natuurlijk droom, de droom. Ik bedoel, we hebben het allemaal wel eens gedaan in de auto. Eh? Als je wat ouder bent, dan heb je natuurlijk in de auto... heb je allerlei seksuele activiteiten altijd wel gedaan. Maar het schijnt niet veilig te zijn. En ook niet met de zelfrijdende auto is het geen aanradertje. Goed, mij betreft uh, straks veel plezier met de verdere uitzending. En wij spelen elkaar volgende week weer. Tot volgende week. Tot volgende week.